Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Spaanse stad Lorca hebben tienduizenden mensen de nacht op straat doorgebracht. De stad in het zuidoosten van Spanje werd gisteren getroffen door twee aardbevingen. Daarbij kwamen zeker acht mensen om het leven. Veel gebouwen zijn deels ingestort en daarom durfden mensen hun huis niet meer in. Het leger heeft tenten opgezet om inwoners van Lorca tijdelijk in op te vangen. Volgens Spaanse media zijn er tot nu toe zo'n dertig lichte naschokken geweest... De laatste zware aardbeving in het zuidoosten van Spanje was eind jaren negentig. Toen raakten twintig mensen gewond. Voor de tweede dag op rij wordt er tijdens de ochtendspits gestaakt in het openbaar stadsvervoer. In Den Haag rijden tot half negen geen trams en bussen. Medewerkers van het openbaar vervoerbedrijf HTM leggen het werk neer uit onvrede over de geplande bezuinigingen op het OV. Ook zijn ze tegen het plan van het kabinet om het stadsvervoer aan te besteden. In Rotterdam werd gisterochtend gestaakt... Amsterdam is morgen aan de beurt. Denemarken gaat weer grenscontroles houden. Daarmee wil de regering voorkomen dat Oost-Europese criminelen het land binnenkomen. Het is de vraag of de Europese Unie de grenscontroles toestaat. Denemarken hoort bij het Schengengebied, een groep Europese landen... waartussen vrij kan worden gereisd. Volgens de Deense regering zijn de controles niet in strijd met het Schengen-verdrag... omdat ze worden uitgevoerd door douanebeambten en niet door agenten...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 Het wordt 15 graden aan zee tot 19 graden in het oosten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners.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 troubles grow over your head don't keep hiding in the fog and the smoke and don't let the rain make you shake you never know what tomorrow brings so make up your mind and sing come on sing it yeah run to the sunshine run to the sunshine travel as fast as you can Drive to the sunshine, fly to the sunshine, to any Sunday land. Just like a bee, I climb to the sunshine, climb as fast. As De uh, ligt aan de horizon te verschijnen. Run to the Sunshine, 1974, toen werd dit gemaakt. En je hoorde de stem van Leo Unger met een band. En in die band destijds Hans van den Burg. Die een paar jaar later uh, naam en faam zou maken met zijn groep Sportivo. Een band die nog steeds bestaat. Een tijdje geleden traden ze nog zelfs op in Spijkers met Koppen op Radio 2. Goed, het laatste uur. De nacht ging het anders hier bij de vader op Radio 1 met uh, twee studiosessies. Sinead O'Connor, dat is een oude studiosessie. Ten tijde van het programma van Henk Westbroek op uh, Radio 3. Denk aan Henk. 2000 komt die opname. En nog geen 24 uur oud. Jawel, nog geen 24 uur oud. Dus de studiosessie die ik je straks zal laten horen van de groep Elbo. Die was namelijk uh, gisterochtend bij het programma van Giel Benen. En verder kan je nog een cd winnen. De Franse zangeres Zaz die maakte vorig jaar een uh, album... en er gaat de komende tijd weer het een en ander rondom haar gebeuren. En die cd van haar die kan je winnen. Daar moet je iets voor doen. En wat je daarvoor moet doen, dat ga ik je straks ook allemaal vertellen. Goed, dat was in ieder geval uh, Leo Unger... waarmee we dit eerste uur van... Uh, of liever gezegd het laatste uur van... Uh, de nacht ging het anders begonnen, Run to the Sunshine en dit wordt Raccoon. Die treden vanavond op in Paradiso. We hebben net een nieuwe cd gemaakt en dat is de radio 1 CD van deze week. En wat ik je daarvan laat horen, dat heet Freedom. En die cd van Raccoon die heet Liverpool rain. You got me thinking, I'm really thinking Don't want a palace, just a roof. You tend to melt, I'm waterproof. You got me thinking.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 Fall This book we're living in I'm Zal het feest zijn een paradies? Dan wordt hier gepresenteerd de nieuwe cd van Raccoon. Die als titel heeft Liverpool Rain. Je hebt het de afgelopen week al het een en ander van kunnen horen hier bij Radio 1. Want het is de Radio 1 cd. En Liverpool Rain, dus de titel van die cd. En Freedom, de titel van het liedje. Gisterochtend, nog geen 24 uur geleden... toen waren ze te gast bij het ochtendprogramma van Geel Belen. En toen zong ze ook hun jongste succes, Lippy Kids. Ik heb het over Elbow, de band uit Engeland die ook op Pinkpop zal verschijnen. I see me corner again, lip on the corner begin settling like crows, and I've never affected that simmy. Gisterochtend, zo rond deze tijd, kwam er een hele grote touringcar met een Engels nummerbord. Het Mediapark in Hilfsum oprijden en gingen richting de 3FM-studio's daarin, in die touringcar De leden van Elbow, die uh, later op de ochtend een uh, kleine sessie zouden geven in het ochtendprogramma van Giel Bede. Drie nummers speelden ze. En een van die nummers, dat was de meest recente single, Lippy Kids, Elbow. Die dus uh, zullen ook optreden op Pinkpop. Maar nu hoorde je dan de, van dat Lippy Kids. De versie die uh, nog geen 24 uur geleden werd gebracht. In dat ochtendprogramma van Giel. Elbo dus op uh, Pinkpop. En dat brengt mij bij Pinkpop Classic. Dat gaat niet door. Dat, uh, er zijn een aantal principes. Uh, heeft Jan Smeets ooit verteld. Voor Pinkpop Classic. De artiesten die op Pinkpop Classic zullen optreden. Die hebben al eens eerder op een uh, voormalig Pinkpop Festival moeten staan. En daarna speelt ook het geval. Dat dat in juli er ook nog altijd bospop is in uh, Weert, uh, ook in Limburg. -en. Ja, en Jan Smeets heeft zoiets van... ik ga geen artiesten op uh, Pinkpop Classic plaatsen... die uh, ook worden geprogrammeerd bij Bospop. En op die manier is de programmering niet uh, rondgekomen voor Pinkpop Classic. En daar komt dan ook nog bij dat de bezoekersaantallen... de vorig jaar wat terug zijn gelopen vergeleken met de jaren daarvoor. In ieder geval twee jaar geleden, toen was op uh, Pinkpop Classic... toen het nog bestond, Jeanette O'Connor aanwezig. En... Zij komt 15 augustus aanstaande naar Paradiso. Ik laat je nu een oude opname horen uit het jaar 2028 28 september van dat jaar. Want toen was Jané de Conner te gast bij Henk Westbroek in Denk aan Henk. Jané de Conner, Jealous. You're jealous. You just can't stand to see me get along without you. Like I do. You told me to. Now you're jealous. You don't know how hard it was to be alone without you and wanting you like I do. I would have stayed if you'd wanted. Would have been willing. But you said I treat you so bad be forgiven. You know I would have done anything to make it through with you. But I don't deserve to be lonely just cause you say I do. Dat was niet de bedoeling wat je hoorde. Je hebt hier namelijk in de studio een zogenaamde kuchknop. Dat uh, als de technicus Joop in dit geval de microfoon openzet. en je moet nog eventjes uh, <coughs> zo'n geluid maken. dan kan je snel nog even op een knop drukken en dan wordt de microfoon dicht gedaan. Maar dat werkte dus hier niet. Vandaar dat je even wat uh, menselijke geluiden hoorde. Toen uh, aan het eind van dat liedje wat Chenelo kon zong. Jealous. en de uitvoering die je hoorde, zoals ik zei. 28 september 2000 deze dat voor de Vara microfoon. want zij was toen te gast bij uh, Henk Westbroek 3FM. Denk aan Henk, dat was het programma. En 15 augustus, Paradiso. Dan is daar een akoestisch optreden met band van uh, de eerste zangeres... Geneed O'Connor. Een actuelere zanger. Een, uh, zanger die, of een zanger die op dit moment uh, volop in de belangstelling staat... en hit na hit maakt. Bruno Mars. Just the way you are ga je van hem horen. 5 juli, dan is hij in de Heineken Musical...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 Zij zal op het hoofdpodium van Rock Werchter staan. Maar in Nederland zal hij ook optreden 5 juli in de Heineken Music Hall. Dan kreeg ik vlak voordat ik op vakantie ging zo'n drie weken geleden nog een mailtje van een luisteraarster die een aantal jaren in Italië heeft gewoond. En die uh, attendeerde mij op uh, de singer Pino Daniella. In Italië een behoorlijke bekendheid. In Nederland nagenoeg onbekend. Maar zei ze, het is best wel interessant voor de nacht. Klinkt anders. Nou, ik heb het materiaal van uh, Pino kunnen achterhalen. Niet meer het mailtje. Want teruggekomen van vakantie zat de mailbox helemaal vol. Ik heb het niet meer zo snel terug kunnen vinden. Maar bij deze alsnog uh, die singer uit Italië. Hier onbekend, maar toch interessant om naar te luisteren. Pino Daniella. Je mag het zien. Sto così bene, prendimi, prendimi, lanciami il segnale, in un giorno di sole continui universale, lanciani uno scarto per farmi capire, se devo stare zitto oppure, lo posso dire, che il potere vero, sole, solo e E noi ci siamo fino al ci siamo dentro, che bella confusione che c'è nella mia mente, e come bello stare con te in mezzo alla gente. Zou ik zo En je hoorde de stem van Pino Daniel. En als je ook een uh, leuke suggestie hebt voor dit programma De Nacht anders uh, ga dan even naar uh, de website. En daar kan je terechtkomen via www.vara.nl... En dan naar programma Insights. En dan kom je vanzelf wel bij De Nacht Klinkt. Anders de rubriek Contact, et cetera, et cetera. Je kent het wel. <lacht> zo is dat. Goed, zo dadelijk. Nou, zo dadelijk. Dat duurt nog een half uur. Hè. Maar een half uur dan is er hier op Radio 1 weer het Radio 1-journaal. zoals dus gebruikelijk elke ochtend van 6 tot half tien. Elke werkdag in ieder geval van 6 tot half tien. Vandaag aandacht voor het feit dat een jaar geleden is dat een Tripoli het vliegtuig neerstort. Waarbij 104 inzittenden zittende om het leven kwamen. Ruben. Misschien weet je dat nog wel was de enige overlevende van dat ongeluk. Om kwart voor acht een gesprek naar aanleiding van dat ongeval in Tripoli... en dat vliegtuig dat neerstortte. Verder bericht Nicole Lefeve vanuit Syrië over de toestand al daar. En in het Radio 1-journaal wordt ook gesproken met bewoners van Schorol. want die worden met enige regelmaat geconfronteerd met de duinbranden al daar. Joris van der Kerkhof is een Düsseldorf... En Düsseldorf, dat is dus de plek waar vanavond de drie Jees moeten uh, zingen... in verband met het Eurovisie Songfestival. Joris van de Kerkhof, die uh, pelt voor Radio in de Stemming al daar... Verder natuurlijk aandacht voor de staking in het openbaar vervoer in Den Haag. En Tom van het Hek is aanwezig om uh, zijn analyses te geven van belangrijke sportgebeurtenissen. Natuurlijk ook naar aanleiding van de voetbalwedstrijd die afgelopen avond heeft plaatsgevonden. En dat dus allemaal in het Radio 1 Journaal straks vanaf 6 uur hier op deze zender. Dit gaat Zas worden, de nieuwe single die ga je van me horen. En zodra ik geef een opdracht, want je kan namelijk een CD van haar winnen hier bij de Nachtkring, anders hier is c'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de Sous un livre et la lune, Moi Et sa traîne est brûlée Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas Ne pourra jamais plus voler D'autres ont essayé avant elle Avant toi, une autre était là Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes Et j'ai cru qu'elle avait froid Moi aussi j'ai une fée chez moi Depuis mes étagères Elle regarde en l'air La télévision en pensant Dehors c'est la guerre, elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Fait chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées, et je sais bien qu'elle est déréglée, et je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fêche chez moi qui voudrait vos. Ziek op de radio, hier op Radio 1. Je kon luisteren naar de nieuwe single van Zas. Nieuw, nou, het is in Frankrijk althans alweer een paar maanden oud en het nummer dat heet La Fée. En Zas, die heb je vorig jaar tijdens de Radio Tour de France periode heel vaak gehoord in Radio Tour de France. En mijn vraag is: met welke chanson. ...heb je ZAS bijna dagelijks kunnen horen in Radio Tour de France vorig jaar. Nou, als je dat weet, stuur dan even een mailtje naar de Nachtgelinkt Anders hier bij de Varen. Hoe kan je daar terechtkomen? Zoals ik al zei, www.vada.nl. En dan in de bovenbalk zie je staan programma en sites. Als je daarop klikt, dan kom je vanzelf bij de Nachtgelinkt Anders. Contact en dan even een mailtje sturen... Want ik wil van je weten welke lied Zas, welke hit Zas vorig jaar had... en die je zo goed als dagelijks hebt kunnen horen in Radio Tour de France. Als je dat doet, dan kan je daar een cd mee winnen van de zangeres Zas... die je zojuist hebt gehoord met La Fée. Dan een aantal geboortedata. Het is 1845 geweest dat de Franse componist Gabriel Fauré werd geboren... 87 jaar geleden, zolang is dat weer dat, uh, geleden dat hij werd geboren. Gabriel Fauré, en je hoorde wat hij ooit componeerde, pavane. Ik had natuurlijk de versie van Thijs van Leer kunnen draaien... die destijds, in de jaren 70 die al pees maakte, introspection. Maar ik heb toch maar de versie gekozen, een versie gekozen... die trouw is naar het origineel Orchestre de Paris... onder leiding van Daniel Barenboim. En het koor, dat was het Edinburgh Festival Chorus. Pavane dus, van Gabriel Fauré... Vandaag ook feest Ben Huizer Bekkerek, want hij wordt 83 jaar onze beurt. One thing I have learned: when your bridges all happen. skennen voor vandaag en we zien dat Burt Backrack 83 jaar wordt if you never say goodbye een van de composities en veel van zijn composities zijn gezongen door Diana Warwick zoals ook dit if you never say goodbye een chansonnier die ook uh, zijn anniversaire viert vandaag 69 wordt hier Michel Fugain. Ik ben seul in l'univers Sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace dit Comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel cœur Je dois baisser les bras, je ne sais plus, je ne sais plus. Le Printemps, dat zijn in Nederland zo'n beetje de bekendste chansons van Michel Fugain. Maar misschien krijg je deze ook. Fécomme l'Oiseau. En 69 jaar wordt hij, Michel Fugain. En binnenkort is er ook nieuw materiaal van hem te verwachten. Daarover ongetwijfeld meer hier bij De Nachtvind Anders te varen op radio 1. Dan iemand die vandaag 62 jaar wordt. Hij was ooit de stem en de belangrijkste man in de Spencer davis Group. Met een kwadig feit. Want. De band droeg niet de naam van de belangrijkste muzikant, de Spencer Davis groeps. Steve Winwood, zijn stem, zijn ogen, zijn compositie. Gimme some loving. Steve Winwood, vandaag is het uh, dat hij 62 jaar wordt. Hier hoorde je met de Spencer Davis groep. Die uh, voor hij op een gegeven moment Dan ging hij verder met uh, Traffic... om vervolgens daarna nog een avontuur aan te gaan met uh, Ewa Clapton en Ginger Baker in Blind Faith was dat. En vervolgens ging hij solo. En afgelopen jaar toen heeft hij samen met uh, de oude Clapton nog uh, een concert gegeven hier in Nederland. Steve Winwood, hier nog een keer met... Uh... Korte broek in uh, Give Me Some Loven. Nog eenjarige uit het uh, muzikale Braziliaanse geslacht Gilberto. Hier is Bebelle.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 Sabe o trabalho que tá batalhar o pão e trazer para caso sobreviver. Encontrei na rua a questão. 100% a falta de chão. Vou rezar pra nunca perder essa estrutura. een muzikale Braziliaanse geslacht. Astroets is veel beroemd geworden. Minder bekend maar ook veel beroemd is dan toch Jao. Daar is ze een dochter van. Bebel Gilberto met Agarju en 46 jaar wordt ze vandaag nog eentje van de koeks. So I'm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 Cooks and she moves in her own way. En daarmee hebben we het gehad voor vannacht. De nacht klinkt anders bij de vader op Radio 1. Ik heb nog een uh, paar leuke televisietips uh, voor je. Daar wat gaat om de muziek. Zondagochtend in vrije geluiden. Dan kan je kijken naar een optreden van Ferdinand Povel en de Belgische band Amatorski. Vrije geluiden op uh, Nederland 1 op de vroege zondagochtend vanaf half elf. En verder dinsdagavond, uh, dan moet je zeker naar kijken als je daar de tijd voor hebt... Dan is er een uitgebreide documentaire te zien bij uh, de, de Wolf. Hoe heet dat nou alweer? Uh, het duurt van de Wolf. <laughs> een uitgebreide documentaire over Ray Rachels. Anderhalf uur lang. Het begint na Nieuwsuur. Dinsdagavond dus. Niet vergeten te kijken daarna. Dit was De Vader op Radio 1. Met de nacht ging het anders meer varen straks om elf uur. Dan kan je luisteren naar Felix Murders met de Ritz FM En voor die tijd om half elf primtime... Er is Goedemorgen Nederland met Sven Kokkeman. En zo dadelijk, na het nieuws van 6 uur, het Radio 1-journaal Marcel Oosten. Die houdt je op de hoogte van de jongste ontwikkelingen van het nieuws tot half tien. Mijn naam is Groen Koen, dus ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de nacht. Niet anders hier bij de Vader op Radio 1. De groetjes. hoi.